バンバン。<音楽> De tijd dat, uh, ja, wat was het ook alweer? Ja, de bloemen nog in je haar zaten en zo. En uh, ja, de kleuren bruin waren en gekleurd met grote bloemen en oranje, weet ik wat allemaal voor fantastische kleuren. Jawel, de tijd van de Flower Part Flower Power. Let's go to San Francisco. Want dat was natuurlijk de hotspot van de Flower Power tijd in die tijd. En welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan nog een uurtje heerlijke muziek voor je draaien. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Heerlijke muziek en gouden herinneringen. Bijvoorbeeld een gouden herinnering aan Gila uit Duitsland. We gotta get out of this place, maar wij blijven zitten hoor. In this dirty old van of the sea. Dan is een moment toch Ik ben wel een fan van A.H. Eerlijk is eerlijk. En uh, vanwege dit nummer eigenlijk wel een beetje. Een hele grote fan. The Blood Let Move The Body. En daarvoor goedkope Duitse disco, want zo noemden we dat in die tijd van Gilla. We gotta get out of this place. Terwijl we hier gewoon lekker blijven zitten. Want het is hier lekker warm en gezellig. En uh, uh, de koffie is gewoon uitstekend. En ik hoop bij jou thuis ook. En ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien ben je aan het ontbijten. Laat ontbijt. Kan natuurlijk gebeuren. Hè, dat je later uit je bed bent, bent komen zakken. Of je bent al bezig met de brunch. Nou, um, wij denken daar nog niet aan. Want we hebben nog zoveel moois voor je te brengen. We hebben bijvoorbeeld straks een reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit, dat hoor je zo meteen. Want Jeroen gaat zoals gebruikelijk... ...de straat op om jouw mening te vragen. En wat daaruit komt, hè, dat zei ik al... ...dat hoor je straks over... ...nou, zeg eens wat, een kwartier. But the no like this I the note, I, I can't But no no oh, that kiss Smith! Wat een geweldige ouderwetse muziek, toch? Ja, dat is echt antiek. Ik zeg het al vaker. Mijn collega's die roepen dat tegen me. Wat is dit voor een oude meukblokhuis? En dan denk ik, ja, hoezo oude meuk? Het is gewoon fantastisch, toch? Het is toch geweldig? dat word je toch hartstikke vrolijk van een bezondig morgen zoals deze. Paul Anka en so Best, zo, so, natuurlijk, hier in de show. En welke emojis worden je ervoor? Oh ja, Britney Spears en Baby. One more time.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 Ik weet nog dat ik in Portugal was toen dit een enorme hit werd. En uh, werd je werd er helemaal gek van. Zat je op zo'n terras en je hoorde dit nummer uit drie deuren komen van al die kroegen daar zo in Albuvera. Misschien weet je dat wel. Misschien ben je er wel eens geweest. Of niet? Ja, zou ik er nog naartoe gaan naar Albuvera? Nee, ik denk het niet. Het was te druk, te toeristisch, te... Ja, te veel lawaai. Eigenlijk ook. Hoewel ze daar op het plein wel een heel leuk open luchttheatertje Maar goed, dat even terzijde. Dat is misschien voor uh, komende zomer weer iets of zo voor je. Uh, propaganda en Doel. En verder Hot Butter. Ho, dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Je hoorde Popcorn uit 1972. Tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Van het gaat eigenlijk over: uh, ben je een ochtendmens, een uh, avondmens, een middagmens? Zelf ben ik een, uh, een mens. Mij maakt het niet zo uit. Maak me wakker om vijf uur en ik ga gelijk aan de slag. Maar hoe zit het met jou? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En hier zijn de resultaten. Bent u een ochtend of een avondmens? Ochtendmens. En hij mens. helemaal. Ja. Oh, ja. oh bot zat een beetje of niet? Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus. Oh. Bent u nou een ochtend of een avondmens? Ik ben echt een ochtendmens. Absoluut. Ja, ja. ja, ja morgen is ja. vroeg uit de veren. En s'avonds uh, betijds naar bed... Uh, dat is, dat is al jarenlang mijn ritme. Ja, ik ben ook wel de avondmensen inderdaad. Ik ja. uh, probeer het dan soms wel dat ik dan denk van... Nou, ik probeer me wekker te zetten. Maar dan wordt het gauw wekker om half tien en niet vroeger. Of, dus ja. Vroeger wordt het niet. Nee. Nee. nee, als ik echt uit kan slapen dan... Uiterlijk half tien, de wekker gewoon, ja. maar niet eerder. Zitten in je geen ochtendmensen, maar zitten in je lijf. Ja, hè? Ja. Dat is geen moment, absoluut. Mensen ja, uh, uh, proberen dat wel eens, zeg maar. maar in het weekend, uh, ja, zaterdag, zondag... Ja, dan zijn we er ook zeg maar, zeven, half acht bij er ook gewoon, dat, dat is uitslapen. Ja, blijf gaan door. Dan gaan. Ja, gewoon, dat hoort uh, denk ik ook bij het boerenleven. Ja. Het boerenleven ja. zo. Dan is het ook ja, als vaak de als het goed af. is, dan ga je vroeg ja. beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En uh, soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmensen geweest... Dus, als ik echt iets moet regelen, is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch oh. leuk om s'avonds uh, dingen te doen. Dus ja. Ik maak mijn huiswerk meestal ook s'avonds. Ja. Het is nu vrij laat op de dag. Nou ja, <laughs> ja <ik laughs> het, is het is nog voor bij. zessen, dus ja, ja, okay. <laughs> het mag wel. Ja, dat is ja. waar. Ja. waar. Ja. Ja, ochtendmens. Smorgens vroeg op ja. Ja. en s'avonds op tijd naar bed. Ik ben echt een ochtendmens. Ja. Dus ja. een film die heel laat begint? Ja. Nee, oh god, nee. Ik hou <laughs> wel niet van tv, dus. Oh, helemaal oh. niet. Ja, nou, af en toe, maar nee, dat okay. interesseert me niet zoveel. Er is ook ochtend tv. Ja, dat kijk ik wel. Ochtendprogramma's van, van Nederland wil ik wel eens kijken oh, ja, ja, dan. Ja, en nieuws, maar ja. verder niet. Bent u een ochtend- of een avondmens? Avond. Avondmens? Ja. Is dat zo gegroeid of gaat het, ja, gaat het vanzelf? Of is het zover, zover is dat. Ik, dat weet ze me, is dat altijd zo geweest. Altijd al zo geweest? Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan? <laughs> maar ik maak hem van wat minder makkelijk uit mijn bed. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmoment, dus, uh, Dat botst een beetje, schuurt een beetje? Nee, nee dat gaat goed. Dat gaat dat goed. Gaat goed. Ja. Ja. Is dat nou nooit eens veranderd dat u een dat u, uh, hele periode later opstopt? Oh. Uh, ja, toen ik, uh, ik ben een periode best uh, ziek geweest en oh, toen ja. wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Als ik, nou, ik draai alleen avonddienst in de zorg op dit moment, maar ik ben wel smorgens voor achter het bed te luid. Ja. Okay. En s'avonds ga ik er dan, als ik avonddienst heb, s'nachts in. Uh, en, en is dat nou ontstaan of is dat een keuze? Nee, ik heb dat uh, uitgezocht met mijn vrouw samen. Ik, uh, ik, in, in mijn werkzame leven stond ik voor de klas. Dus dan heb je gewoon je rooster. Maar uh, sinds ik uh, een vrij uh, man ben uh, ten opzichte van pensioen en vut, ja. uh, ben ik andere dingen gaan doen. we hebben we uitgezocht dat uh, de ochtend mijn meest productieve periode is. En dat, uh, ah. dat, dat werkt gewoon lekker. Dat komt door de reflectie uh, door u, van uw vrouw? Ja, zij heeft mij het inzicht uh, bijgebracht. Ja. Ja. Uh, zijn jullie ochtend of avondmensen? Avond, ja. avond. <laughs> ook ja. ja. ja. Dus uh, ja, ho, ho, ho, hoe uitzicht dat? Hoe komt dat tot uitdrukking? Ja, gewoon lekker rustig opstaan en uh, wat langer blijven zitten s'avonds of zo. Ja. Dat, dat is het eigenlijk meer. Ja. ja. Uh, maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op uh, ja, moederdag of zo? Ah, zeker wel. Daar hebben, we <laughs> daar hebben we wekkers voor, hè? Ja, nee, ja. dat is waar. Ja. Maar u voelt zich beter in de avond? Denk ja, ik, hè? Zo de, zo ja, zo niet Ja, ik ga het, uh, als, ik zavond, als ik moet kiezen met werken... Dat ik dat ochtends vroeger doe, toch s'avonds doorwerken, doe ik dat liefst het laatste. Ja. En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar, de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. Uh, de interviews monteren dat deed ik tot voor kort altijd uh, stevig na 12, verpas, maar dat heb ik dus echt afgesworen omdat toch, uh, dat een beetje te veel uh, ja, jezelf in de nacht trekt... de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel uh, vrijwel overdag. Of in, uh, ja, in de winter is het dan donker. Maar in ieder geval uh, niet meer na twaalf. Uh, niet meer na middernacht. En uh, ja, ochtendmens, nou nee. Ik kan het wel. Uh, en ik hou erg van ontbijten. Maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem... ja, de lunch. <lacht> Bent u nou een ochtend... Of een avondmens? Ah, dat verschilt. Ik ben een avondmens. Ja. En ik denk dat hij een avondmens is. Is dat zo? Oh. Ja, nou, uh, bij mij gelden geld beide. Als ik vroeg uh, ontmoet, uh, half vijf, vier uur in de ochtend ja, jij, ben ik op. En uh, uh, in die nodig uh, trek ik gewoon door. Ja, ja. Maar uh. van nature eigenlijk meer avondmens? Dan uh, niet, per se. niet per se. Ik, ik trek misschien meestal wel vaak uh, wat lekker door. Allee om dingen af te kunnen tikken, maar ja, ik kan ook heel vroeg beginnen. Kijk, ja, maar afhankelijk van hoe laat je naar bed gaat is bepalend hoe laat je daar opstaat. Ja, nee, dat nee, voor ja, mij altijd. Ja. ja, dat is voor ja. mij altijd heel pijnlijk, want ik kan ook heel lang doorgaan en dan moet je ook weer moord het ochtend. Ja, maar maar nee. botst dat niet met me, bij u beiden dan. Gaat het, het? Nee, nee, dat lukt. Dat lukt goed. De laatste tijd uh, gaat hij steeds vaker eerder naar bed, zodat we <laughs> samen opstaan. Nee, dat, luk, dat lukt goed. Ja, ik, als ik vroeger ben, doe ik gewoon mijn ding. En dan, totdat hij wakker is. Oh, ja, ja, ja. Dus... Eh, maar, maar, maar, hoe, maar hoe zit dat nou? Ik bedoel, is dat nou van nature ontstaan? Bent u zo geboren of is het zo ontstaan? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik denk dat het van nature is. Als student heb ik ook altijd, uh, stond ik om drie uur s ochtends op om te studeren in plaats van dat ik s'avonds doortrok. Dus dat, dat zit in mij, denk ik. Ja. Terwijl hij juist uh, doortrok s'avonds in plaats van uh, vroeg op te staan. Dus ja, ja, ik, denk, ja. Nee, ik denk dat ik gewoon van nature een ochtendmens ben. Maar het is, was het nooit zo dat u dan echt vroeg opstond? Of? Uh, nee, het was uh, eigenlijk uh, ja, pak een beet, half acht, uh, half negen of zo. Uh, dan, dan stond ik eens een keer op, maar nu is het uh, stevast een uur of zevens morgen. Oh, ja. uh, zomer en winter dat ik eruit stap. En de zonsondergang is niet aan u besteed? Oh? Nee, is niet aan mij besteed, nee. <laughs> ook niet op vakantie. Ja, ik merk wel dat als ik op vakantie ben... dan denk ik, neem me voor op tijd op te staan. Maar dan is het al heel snel dat dat niet meer het geval is. Het zakt dan zakt af. dat al heel snel af, ja. <laughs> ja, ik ken het van mezelf, eerlijk en Maar een mooie zonsopgang? Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, ja zeker. Daarvoor zeg ik ook, ik neem het me voor. Maar ja. uiteindelijk gebeurt het niet. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Verschiet. De eerste vogels vielen al, maar de keizer was er niet. De keizer jankte in zijn tent, ik ben nog niet gekleed. Waar is nou toch dat kleren ding? Is er iemand die het weet? O, dat was een groot schandaal en ze riepen allemaal. Bye. of er toch aan schot Jou biefstuk is zo donders klein, hij boeit net van mijn bord. Lakeien werden toen meteen door heel Parijs gestuurd. De keizer zat te hongeren en buiten zong de buurt. Zeg, heb je hem soms gezien? Die man heeft recht voor Ja, ja, ja. Ja, ik kan nog zo beloofd geen muziek te draaien. Maar ja, kom er niet onderuit vandaag. Er ja. is hier wat psychologische druk. Ja, zit je hier bij de radio gezellig. denk je... Hm. Maak er een leuke dag van, zeggen ze. En je gaat carnavalsmuziek draaien, of je wilt of niet. Nou, het is ook gewoon een hartstikke leuk nummer, laten we eerlijk zijn. De Steek van de Keizer, je hoorde André van Duin. Hier in de show, oh, het schiet alweer op. Het is alweer zo'n 10 minuten, bijna 10 minuten over half 12. Zo in zo'n show als vandaag schiet de tijd altijd op... vanwege de heerlijke muziek en de gouden herinneringen. Zoals deze, van Roots Syndicate. En Mockingbird Hill. Goedemorgen als je er net bij komt. Je bent aan de late kant, maar dat maakt niet uit. We houden het gezellig. Hier bij Go de hele dag. Ze bekennen hem van zijn grote zwarte bril en zijn zwarte haar. En altijd zwart gekleed. En eigenlijk altijd een beetje mistroostig allemaal waar hij over zingt. Maar dit was toch wel een hele vrolijke Oh Pretty Woman hier. Tijdens de Zondagmorgen van Govan. En Roots Syndicate, Mockingbird Hill. Iedereen denkt dat het een heel oud nummer is. Maar heel erg oud, uit de jaren 50, 60. Maar dat was toch niet zo. Het was een grote hit in 1993. De Wat zeg je nou allemaal, Vicky? Teo, we varen naar Los. Ze is onderweg, met Teo. Steek op, dupeaules. Trevor lights in the falling rain, the unanswered phone. I was so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? I opened the drawer In a room Of a strange hotel I saw A photograph Of you You looked so Sad and lonely On a Lonesome avenue So sad and lonely What could I do?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 Ik weet nog heel goed dat ik uh, discjockey was in de Image Club. Wie weet dat nog trouwens. Dan moet je wel van een bepaalde leeftijd zijn. Was in de Nieuwe Diepstraat in Terneuzen, een Een uh, hardrock tent. En daar traden de nits op. Toen ze nog totaal onbekend waren. En uh, een heel klein etje hadden met Tutti Ragazzi of zoiets. En ja. ja, wat hebben ze een uh, mooie... Ja, stapel albums gemaakt. En ze spelen nog steeds. Gelukkig, hier word je een uh, prachtige hit uit 1989, The Train. En daarvoor Vicky Leandros met Theo, weer van Lots. Och, het is alweer bijna het einde van de show. Bijna, bijna, nog niet helemaal. We hebben nog wat moois van Mark Elmond. Samen met Gene Pitney, die het vroeger heel, heel, heel lang geleden een hit maakte: Something's Got a Hold of My Heart. Met deze prachtige klanken van Mark Elmond en Gene Pitney sluiten we de show voor vandaag af. Ja, het is even niet anders. Ik ga weer op huis aan. Het is even niet anders. En ze zeiden hier: hoe moeten we nu doen? Nou, uh, ga gewoon weer op huis aan en uh, genieten van deze zondag. Ik dank jou voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. En bij Leven en Welzijn ben ik er volgende week zondag weer. Dan om 10 uur. En ik hoop dan dat ik net zo goed gemutst ben als vandaag. Zou wel fijn zijn. Tot besluit van de show. Van Gellis en Conquest of Paradise. Een stukje ervan. En uh, daarna weer het nieuws en de mededelingen. Ik wens je nog een ontzettend fijne dag bij GoFam.